Bangladesh. Een mooi groen land van rijstvelden, riksjas en vriendelijke mensen. Een overbevolkt land dat we kennen van de enorme kledingindustrie, kinderarbeid en overstromingen. En het is ook een land waar de allesverwoestende ziekte lepra nog steeds om zich heen grijpt. Leprazending kan deze levens herstellen, want zodra iemand met lepra medicijnen krijgt, stopt de ziekte en is het niet meer besmettelijk. Lepra Zending helpt ook met hersteloperaties. Help nu om deze kostbare levens te herstellen. En maak een hersteloperatie mogelijk. SMS het woord operatie naar 4333. U maakt daarmee 3 euro over. Dank u wel voor uw hulp. Lepra Zending herstelt levens. Mijn naam is Jorge Gemert En mijn naam is Maarten van Hout. En wij, en wij presenteren, presenteren het jonge programma, programma van, van de lokale, lokale Omroep, omroep Goren. Login is iedere woensdagavond van 7 tot 9 te beluisteren. Maar ook te zien via ZIGO-kanaal 44. Je hoort veel nieuwe muziek. Kan in plaat aanvragen. We spelen het leukste spelletje van de radio: Flamingo Bingo. Ik zie ze vliegen. En daarnaast bellen we jou misschien wel in de bezorgservice. En maak je kans op prijzen, mensen. Prijzen! Voor meer info, ga je naar www.lokaleomroepgoorden.nl. 26 juni, twee uur lang. Hi, this is Michael Jackson. Bij de Music Corner. I'm ready. Eén dag na zijn sterfdag. Give me a little more keyboard. And a little more bass. Uniek materiaal. Uniek materiaal. Zeldzame geluidsbestanden. En veel info. Michael Jackson. The Thriller. The King of Pop. <laughs> Maandag 26 juni bij de lokale omroep The Thriller.